En verantwoord de vormgeving, beleefd aan this velen van dit echo, Morgen? Ha, daar bent u dan, mevrouwtje Kriel. Of ik u verwacht had? Ja, zeker zeg. U wilde toch even informeren of uw man vanmorgen op de zaak is aangekomen? Hoe ik dat weet? Nou, dat is gewoon een kwestie van ervaring, hoor. Dat leer je hier, hè. Dat wordt gewoon een zesde zintuig. Dat weet je al als je naar beneden op het parkeerpleintje uit zijn auto ziet stappen, hè. Met zoiets mannelijks opeens. Zoiets van opzij voor de beer. Terwijl er normaal iets verkreukelt over het pleintje weet u wel. En als hij dan twee minuten later hier door de gang komt daveren, dan knalt de deur open en... Ha, die Lien, ik hou van je. Terwijl er normaal een binnensmons mompelend kaboutertje door de gang drentelt. Nou, dan weet ik het wel, hoor. Er is weer iemand gaan zwerven. Heb ik gelijk, mevrouwtje Kriel? Heeft uw man vanmorgen aangekondigd dat hij ging zwerven en toen de deur achter zich dichtgeknald... Ja, nou, huilt u maar niet, hoor. U hebt geboft. Wat? Nee, geboft. Dat u het goede antwoord gegeven hebt. Vertel eens, wat hebt u me achterna geroepen? Goeie reis? Nee? Wat dan? Stuur een kaartje. Oh, dat is ook al goeie, zeg. Als je het maar niet serieus neemt, hè. Als je maar iets laat blijken van, alsjeblieft, ga. Als je ze vooral maar niet probeert tegen te houden, hè. Ja, nee hoor. Je kunt ze het beste maar laten gaan, hè? Dat ze het idee krijgen van, oh, die wil me weg hebben. Nou, dat kan mevrouw dan vergeten. Dan blijf ik. Dus wees u vooral een beetje teleurgesteld, hè? Als u straks om zes uur weer komt binnensloffen. Ach ja, wat zou een man zijn zonder een begrijpend vrouwtje, hè? Mevrouw Kriel. Ja, fijn hoor. Tijd. Wat is het toch eigenlijk eenvoudig om gelukkig getrouwd te zijn? Het dus je reis de misdaad, hoor. Boevenwerk. Gangstervolk over publiciteit gesproken, berichten en zo. Nieuws, zeg maar, hè. Je rijst er qua jongenswerk. Bruin voorop, Bakkie Bruin, van het Nieuwe Heden. Waspik, Bakkie Bruin Waspik, die voorop. Maar mij kost het me zaak als ik niet uitkijk. Goedemorgen. Morgen, meneer Biels. De morgen. Ho, ho, ho, ho, ja. Voor ik het vergeet, ik leef, hoor. Kijk uit. Wat zeg je? Ja, nou, hier, zeg, spreek ik Swahili. Ik leef. Ik ben er nog. Kijk maar, overtuig je maar even, Hij niet geloof. Ik praat nog, ik beweeg nog. Hier, ik, ik kan nog van alles bewegen. Mijn been, een oud. Nee, ah, dat is die spier weer. je weet wel, maar je weet wel. In hier, kou op mijn hier, maar je weet wel, mijn spier. het bewijs. Waarvan? Da uh, van dat ik nog leef. Je hebt het gezien, pijn. Ik reageer op pijn. Beste bewijs dat iemand nog bij de tijd is. Begrijp ik dat je er bijna geweest was? Ik? Ja, begin jij nu alsjeblieft ook nog even, zeg. Waarom zou ik er in hemelsnaam bijna geweest zijn geweest? Omdat je zo nadrukkelijk zegt dat je leeft? Ja, maar moet ik soms gaan adverteren dat ik verscheiden ben? Moet ik aan die meer om mee gaan doen? Geef met blijdschap kennis van zijn verscheiden, auge biels. Ik geloof niet dat ik het helemaal begrijp, sorry. Ja, niemand, niemand begrijpt het. Ter helle, allemaal trappen ze erin, eerlijk. Ik heb de telefoon gehad, witte mooi van het Verenigd Cement. Bok, witte, mooi. met die lijzige stem. Ja, ik heb het trieste nieuws genomen auge. Met mijn deelneming, joh. Ik zeg, Bok, sorry, waar gaat het over? Hij zegt, joh, al, oh, heb je het niet gelezen dan? Je bent de pijp uit. Ik zeg, ik? Hij zegt, christenen, zielen, al, oh, ben je weer beter? Tegen iemand die doodgewaand wordt, zeg je, ben je weer beter? Of het hier maar als een lichte ongesteldheid is. Zeg, maar wat zeg je nou? Heeft je overlijdensbericht in de krant gestaan? Over de hele voorpagina. Meneer Bakkie Bruin weer even, het nieuwe heden... Zukken koeien van letters over de hele voorpagina. Met de vrolijke boodschap. Morgen, chef. Ja, wel te rusten, chef, zou je bedoelen. Rust zacht. Ja, chef. plus een vrolijk paasfeest al meteen, chef. <laughs> Pol, zou je niet willen spotten met de oude christelijke waarden, Paul? Uh, niet mijn bedoeling, chef. Duist. Ik dacht dat u schetste, chef. Paul, we hadden het over de berichtgeving omtrent mijn heen gaan in het nieuwe heden, Paul. Ja, mij een raadsel, hoor, chef, hoe dat zoveel deining kan veroorzaken. Oh, nee, Paul, snap je dat niet, Paul? Als een nieuwe heden op de voorpagina een van de meest vooraanstaande burgers ten graven draagt... vind jij het dan gek dat dat enige deining veroorzaakt? Ja, maar dat is nou juist mijn vraag, chef. Hoe men dat eruit heeft kunnen lezen, chef. Als Bruin Waspik dat helemaal niet geschreven heeft... Ter helle, kijk even. Het onschuldige gezicht waarmee. Alsof hij daar zelf de hand niet in heeft gehad. In wat daar door Bakkie Bruin geschreven is geworden. Ik, chef? Ja, een van jullie, Paul. Dat bericht komt niet vanzelf in de kant, man. Nog voor de herenclub er officieel van weet, bene, één van jullie. En als ik hem in mijn vingers ga, dan breek ik hem. Als hij een kerel is, meldt hij zich. Hoi, Goeie. Goeie, Nee, Veef. En jij? Was jij het? Wat heet hij? Ik ben het nog steeds. En als ik zo de geruchten over jou hoorde, zou ik eerst maar eens aan mijn eigen onvoltooid tegenwoordige tijd gaan zitten twijfelen. Veef, heb jij dat bericht van Bakje Bruin? Heb jij hem dat toegespeeld? ja. Moet je horen even zeggen, oma Au, elk beetje publiciteit is meegenomen niet? Te helle een beetje publiciteit is meegenomen. Bakje bruin. Oma al is wijlen over journalistieke moord gesproken zeg. Ja, maar chef, maar dat stond er niet chef. Dat stond er dan po. Er stond nieuwe kandidaat voorzitterschap herenclub chef. Wat is het verschil po? Nou, ja, bedunk chef. Te helle. Ja, sorry, ik begrijp het nog even niet hoor. Als er in de krant staat dat er een nieuwe kandidaat is voor het voorzitterschap van de Herenclub, waarom zou jij dan overleden moeten zijn? Ter helle, wat zou ik anders moeten zijn? Nou, gewoon afgetreden. Wat zeg je? Afgetreden. Afretten, de voorzitter van de Herenclub. Grote god, is er in deze warge wereld dan niets meer heilig? Nou, is het een benoeming voor het leven soms? Ik zou het wel denken, ter helle. Nou, volgens mij is het met een jaar bekeken, hoor. Koen? Ja, statutair vastgelegd, knaap, chef. Ja, Paul, maar, maar Paul, maar traditie, blinde Paul. Het bastuur stelt zich harkiesbaar. Ja maar, ja, ja, ja, maar dat bedoel ik, chef Leden daarmee het rechtgevend Ze eindelijk eens te wippen, hè? Ideetje ja. van de Jonge Gardelien. Het herenclub Jonge Garde, het HJG Om die oude knaren nou eindelijk eens met goed fatsoen Met pensioen te sturen, weet je wel, Eve Ja, wat heet, zeg, het wasse beeldenspel Is er een Jugoslavisch danstheater bij zich Haha, Die kende ik nog niet, kraap U, chef, het Joegos. Oh! <lacht> uh, rip u, chef Vol, wil je even beseffen Dat je het over een Wasstuur van de Heerenclub heb Wel, nee, chef. We hebben het toch over het wassen. Be nou ja, sorry. Nee, toch niet. Uw punt, chef. Te helle. Ja, het zal wel aan mij liggen hoor. Maar als je nou zelf zegt dat jullie je herkiesbaar stellen, dan kan je toch ook bestens niet herkozen worden? Nooit te helle. Waarom niet? Haha, omdat. Radenzie is te helle, Eline. Geadelde. Een geheiligde traditie. Gebaseerd op Nijsje. Gebaseerd op liefde, droog en erbied, jong mens. En wel in die mate dat onze vorige voorzitter, de diep betreurde heer Karel J. de Woekeren. Valse Karel voor zijn vrienden. Ik breng zijn nagedachtenis even, de herenclubgroet. Hoi, hoi. Oh. <lacht> Hoi, hoi, chef. Nee, Veef. Dag, Karel. Ter Helle. En we in die mate dat onze vorige voorzitter, de heer Karel J. de Boekere, op 76-jarige leeftijd, totaal van zinnen rakende, tot zijn te vroege dood... op 94-jarige leeftijd, de voorzittershamer van de herenclub is blijven henteren. Ja, nou, volgens mijn vader was hij dan ook levensgevaarlijk met die hamer. Ja, volgens je vader, ja, broer Piet... Maar valse Karel werd gehandhaafd en jaar op jaar bij acclamatie herkozen. Het eerbied voor het ambt. Voilà, Paul. Ja, akkoord, duist, chef, duist. maar in deze tijd niet meer denkbaar, weet u wel. Nee, nee. Dat de herenclub zou worden voorgezeten door een seniele oude man, zegt sorry. En vandaar dus dat het HJG een jonge vent heeft voorgedragen, chef. Logisch, toch? Paul, even in alle vriendschap, Paul. Eén vraag, man, in alle rust gesteld. Ben ik een seniele oude man, Paul? Mm. Nee, nee, ik ga er vooral een beetje rustig over zitten nadenken, Paul. Dat zou ik achter ook, hoor. Is de chef seniel? Ja, wat zou ik daar <lacht> nou over zeggen? Ja, maar chef, chef, sorry, maar daar gaat het niet om, chef. Nee, daar ging het bij Valse Karel ook niet om slotverrekening. Dat zeg je zelf. Kijk, het gaat hier om chef, dat er een tijd van komen is en van gaan, chef. Wat neef Eve hier gisteravond op de jaarvergadering al zei. Krap... Ja, ja, toen heb ik het even gezegd, Oline, Zo van, uh, wees geen zulletje, kiest voor bulletje, weet je wel. En van, uh, kiest zijn. Bulbegijm en meer van die wetenschappelijke stellingen, zeg maar. Ter helle kreten. Voor het eerst in het 150 jaar bestaan van de Herenclub ter jaarvergadering ordinair gekrijt. Terwille van mijn hoge achte de heer B, staan er voor bulletje. begijn. Een junior lid, notabene. Bij de Akiet stootjaar die de Keuderen op Bij het Brits. Gaat hij huilen down en na twee pilsjes kan de arme Geurthoff de boel gaan opdwijlen, Pol. Ja, maar uh, ook die tijd is voorbij, chef. Welke tijd, Pol? Dat het bestuur ter jaarvergadering de leden platmaakt door ze zat te voeren, chef. Het klinkt wat cru, maar ik zeg het maar zoals het is. Dat zeg je helemaal niet, Pol? Grote goden zegt nog een toe. Ter helle, de jaarvergadering, ja. Over het van eeuwen gesproken. Ja, vertel eens, Hoe was dat? Ja, ja, vergadering. Hoe dat is? Aha, dat is iets plechtigs te hellen. Sobere ingetogen plechtigheid. Nee, Weef? Ja, voor zover je dan bereid bent een sobere ingetogen plechtigheid... ...gelijk te stellen met een liederlijke dronkemansbende... Ja. Ja, ...dan kan je inderdaad, zij het met enige goede wil... ...wel een sobere ingetogen plechtigheid noemen. Koen? Ja, ik zit me daar voor de luide te schamen, knaap, Erik. Ja, voor de jonge Spulpol. Die hun tax niet kennen. Die daar misbruik van maken. Van mijn openingsreden. De traditionele besluit van de openingsrede, Mijn jaar wordt luidende. En dan mag ik besluiten met de meda-deling. Dat u hedenavond wordt vrijgehouden door het aftredende bastuur. Dat zich daarmee de harkiesbaas staat Ja, ja. verkiezingsvrouwe de stijl vorige eeuwlie. Stemmen koop je met een zoopje. Met een zoopje, Pol. Als daar dan ook nog even traditionele diner in het zaaltje erachter komt met amusement en verstrooien... waarmee de vele besturen in de rijke historie van de Herenclub... zich persoonlijk het faillissement mee op de hals hebben gehaald. Noem je dat een zoopje? Nou ja, noem het de late romeinse Orgie dan. Ja, mijn idee, kraam. Een beschaving op zijn laatste benen, hè? Ja, ja, ja, de herenleden van het H.J.G. zal je bedoelen. Die liepen na het tweede rondje al op hun laatste benen. Die liepen al te lallen voor het diner een zaaltje. Ja, een felle verkiezingsslogan lanceren en lallen is twee, chef, sorry. Ja, en dat bulletje nou toevallig ruimt op uh, zulletjeszwak. Ja, ja, ja, ja. En dan moet je de tijd van de oude heer Karel J. de woekeren nog hebben meegemaakt. Ver over de tachtig, de oude valse Karel. Volslagen dement. Zat alleen nog maar wat met de voorzittershamer om zich heen te slaan en wargtalen uit te kramen. Maar een borrel drinken, elke vergadering goed voor een liter. En je merkte niets aan hem, je droeg hem weer weg zoals je maar binnengedragen. Als een kaars, tot die finaal was opgebrand. Zijn statieportret zie je nog altijd het zaaltje. Geschenk van Geurthof. Zijn statieportret, ja. Betaald voor zijn eigen statiegeld. Jawel, meneer. En in die tijd bracht ook dat de mens tot aanzien en glorie... tot een eerbiedig uitgesproken man... heeft zich een eigen statieportret gedronken bij zijn leven. Ja. hellen. Ja, wat schattig zeg. Ja. En uh, dat amusement en verstrooiing, ja. waar bestaat dat uit? Uit niveau, hellen. Amusement op niveau. Gebracht onder meer door onze humorist. De grote Hurm Hakhout. Paul, wie uh, zegt u, chef? Hakhout, Paul. Hurm Hakhout. Een lied en een lach met Hurm Hakhout, schateren Euh, chef, sorry, maar bedoelt u soms die oude, sombere gewoontedrinker aan het buffet, chef? Dezelfde, Paul. man heeft generaties in tranen laten liggen, Harm. Humor, klasse, rasartist. Ja, het zal wel, chef, maar kan het zijn dat ik hem nog nooit zijn mond heb horen open doen, misschien? Ja, nee, ik heb hem gisteravond wel degelijk aan een krachtterm horen beginnen, hoor, Koen... ...maar uh, daar zag hij halverwege kennelijk ook al de zin niet meer van in. Ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dan komt het weer even bij hem boven, hè, de humor. Dan denkt hij weer even aan de tijden van Welleer. Hoe hij jaar in jaar uit zijn vaste grappen losliet op telkens weer een nieuwe generatie van de herenclubleden. Tot hij dus helaas wat ging sukkelen met het geheugen... De jaren waarin we hem allengs meer moesten gaan voorzeggen. Gevolgd door de tijd dat we hem zijn grappen in hun totaal in zijn herinnering moesten terugroepen. Dan zat hij de hele avond te schateren. <lacht> en tenslotte de periode waarin zelfs het lachen hem verging, de oude hurm. Op de te desalnietteminne gewaardeerd, representant van het begrip humor te helpen. Ja, en het begrip verstrooiing. Het blote meisje. Het wat? Het blote meisje. Uit de taart. Stapt uit de taart. Einde van het diner. Het toetje. Het geheim van de herenclub. Het blote meisje. Ja, wat je nog wel eens in ordinaire getekende mopjes van vroeger tegenkomt ah, ah, Oh Oh ja? Ja, ja? En in welk opzicht geheim, zeg? Vroeger dus, de hellen. Toen daar nog enige pikanterie van uitging. Huh? Toen dat nog voor de goede gemeente verzwegen moest worden. Het blote meisje uit de taart van de herenclub. Het ging nog, eens, er ging nog wel eens geruchten over... En die dan van bestuurszijde verontwaardigd werden tegengesproken, ja. Behalve door de voorzitter dus. Maar die was dan ook niet meer bij zinnen, gelukkig. Ja, het was een zeer gênante vertoning, Lien. Ja? Ja, alles voor water toch te hellen Daar moest je vroeger toch voor naar Parijs, voor het blote meisje, om dat te huren, hè. Daar moest de geheime bestuurscommissie helemaal voor naar Parijs. En nu? Oh, tegenwoordig. Tegenwoordig huur je ze voor een hammerkras met de VPRO. <lacht> En voor de Turkse buikdanseres pluk je te kust en te keur uit de gastarbeidsters van de chocolafabriek. Terwijl het naakt door de heer Herburg een uur voor de vergadering nog even losjes gerekruteerd gerecruiteerd werd... uit de rijen van de gereformeerde meisjesvereniging. Tegen een te verwaarloosde stijving van de klas. Een succes, homaar. Het wordt niet meer gewaardeerd? Nou, nee, waar men vroeger maanden naartoe leefde als lid... Waar men zich in alle mannelijkheid in het pikant op zat te verlekkeren. Het tableau, de Oosterse dans, het blote meisje te en als het dan eindelijk zover was, stralende gezichten, gewaagde opmerkingen van bestuur, in de zin van, kijk nu eens even, zeg, ha, ha, ha, ha, lachen dus, applaus, sfeer, ho? Ja, ik heb Juist. daar net nog een staartje van meegemaakt, chef, van ja. die sfeer. Net nog genoeg om iets van het kolonialisme te begrijpen, zeg maar. En uh, hoe is het nu dan? Materialisme, tegelijk, puur materialisme, meer niet. Wat ze nog interesseert, is de taart zelf. <lacht> Eten willen ze, ongeduldig roep tegen het blote meisje, ga uit met toetje. <lacht> Met het vrolijk slotnummer, wat vroeger tot wild enthousiasme leidde. En als dan plots de voorzitter in zijn pyjama op het toneeltje verscheen. En met een hartelijk weltruste mensen de buikdanseres uit de coulissen sleepte. Voor het doek, dan het doek open. En daarachter hem stond het Parijs na het tableau. Oh, nou, maar dan bleef er geen lid op de stoel. <lacht> Het is het, eerste, het is het eerste wat onder Bulletjes voorzitterschap geschrapt gaat worden, Orelien, eerlijk. Dit wordt meteen vervangen door een eenvoudige macro-biodynamische hap met een rollenspel toe. Terhelle, het H.J.G. in de bocht weer even hoor. gezamenlijk gasmaaltijd met een rollenspel toe. Stijl B, Bege Begein Junior, ja, <laughs> dat is dan mijn tegenkandidaat. Ja, sorry, maar daar dachten wij u nou oh. toch juist een plezier mee te doen, chef, met Bij Bulletje... Bij een plezier op met Bulletje? Ja, ja toch, chef. U, u, u had laatst de heer Begijn zelf aan de telefoon in die ja. zaken een opdracht aan u, chef. Dat toen zeg ik meteen tegen die knaap hier. Laten we Bulletje dan nemen. Leuk voor zijn vader. Uw eigen stijl van zaken doen, chef, toch? Als er ergens een opdracht te halen is. Een opdracht, Pol. Als de oude Begijn al wekenlang lang mijn me kop melkt... om even iemand te sturen om zijn afvoerputje door te steken, Pol. Wie het putje niet eerder? <tot> is het riool niet weer het allemaal af? Of... Ho, daar even, hoor even, hoor even, hoor even. Nou, voorlopig is het voorzitterschap van de herenclub... ...mij nog altijd net iets meer waard dan de hele riolering bij elkaar. Onze kans komt nog wel, oma Oud. Ja, knapen zijn doorkneed in het actievoeren, chef. Dat heb ik gemerkt, Paul, Helen. Ah, oh, goed. Ben je echt niet herkozen? Nee, eh, dat hadden ze nou gedacht, Elineke. <laughs> maar dan hadden ze toch even buiten de waard gerekend, hoor, de heren. Dat heb ik ze dan in de algemene paniek... Toch wel even aan het verstand gebracht, of niet soms, Paul? Ja, weinig elegant, chef, met permissie. Ja. De democratie in de handige wegwerpverpakking, Koen. Ja, ja, ja, maar afdoende, hoor, Terhelle. <laughs> even in de oude herenclubstijl, Vrije verkiezingen even, ontkennend te Paul. Ja, het is maar wat men eronder verstaat, chef. Jouw mening graag, Lien. Hoe gaat dat dan? Vrije verkiezingen, Terhelle. Of het zittend bestuur al of niet herkozen zal worden. Wie tegenstemmen, stemmen tegen. Ja, en... <laughs> Kunnen ze niet meer tegenstemmen, kunnen ze niet meer. <lacht> Brengen ze niet meer op, hebben ze de puf niet meer voor. Hoe bedoel je? Zoals ik zeg, stemmen bij zitten en opstaan. Wie er tegen is, sta op, kunnen ze niet meer. <lacht> Redden ze niet meer, hebben zich ongans gegeten en gedronken. Hier en daar <lacht> zie je dan nog een, een poging wagen. Probeert van zijn stoel te komen met zijn onmachtig lichaam een paar pluiskoppen van het HJG, roep ik iets van... Uh, ja, ja, gaan we weer zitten, jongens. Lachen weer, applaus, bestuur herkozen. Ja. Maar wat zei je dan van paniek? Uh, verkiezingsactie van het HJG, Lien, ten bate van Bulletje, hè? Ja, zo van kies mijn Bulbegijn en zo. En zo, ja, te hellen. Dat hou je niet voor mogelijk, hoor. Wat die heren saboteurs dan onder de verkiezingsactie verstaan. Noem eens. Uh, het blote meisje. Het blote meisje uit de taart, het Moment supreme. Als ik als voorzitter in mijn handen klap... Met een traditionele uitroep... Jezam Avenue. En dan stapt het blote meisje uit de taart. Dan stapt ze uit de taart, ja. Grijze geet. De secretarische grijze geet, Bos, Kees Bosraaf. Ziet daar voor zijn verbijsterde blik zijn eigen blote grijze geet uit de taart stappen. <lacht> Ideetje van Bulletje, Lien. Beetje van de dolle Manie beweging weet je wel. Beetje van de heerenclub omvormen willen... tot een gemengde volksmilitie en zo dus dan. Dus, dan. Ja, dus. de hel, hè. De ondergang van de herenclub. Paniek tijdens het welk ik... mij in de traditionele voorzitterspyjama heis, niet maar... om de orde te herstellen... al dus gekleed het toneeltje opstellen, met de gevleugelde woorden... Heren, welterusten, tussen de coulissen graaiende om de buitenlandse arbeidsbuikdanseres op het toneel te sleuren. Heren, welterusten, wie ligt er in haar pont in mijn armen? Doe wie? Tante Lien, mijn vrouw, in haar nopjes, in haar hand zot met de nopjes. En achter mij gaat een doek omhoog en tableau, na tableau, opgebouwd uit de dames en heren van de herenclub. Dat elk lid tegen zijn eigen omkleden kennis van zaken zit aan te grijzen. Wie weet voor het eerst. Een weer een ideetje van Lien, om ze voor eens en voor ja, altijd ja. hun hitsige familietrekken thuis te geven, weet je wel? Rampen, zegt Doemie, in de nopjes waarachter. in de Baptiste nopjes. die ze normaal niet aan wil, hè? Omdat. ah, ah, Ritterman, ja. Uh, maar, vrienden, daar hebben ze even bisekocht hè? Ja, ja. Ja, die is er liever. Ja. Ik geef hem even. Ja, geef maar aan. Ja, meneer Ritterman, sympathiek daar nu even bij. Aangaande de jaarvergadering van gisteravond, ja, u, u belde aangaande de... Er is waarom twijfel gerezen, meneer Ritterman en ik... Aangaande de juridische juistheid van de herviging van het bestuur, zei hij. Nou, meneer Riddermans, moet u niet luisteren. Dat